De darmbacteriën kunnen zeer ziekmakend zijn. De besmette stukken vlees moeten eigenlijk worden weggesneden. Maar dat gebeurt vaak niet vanwege de kosten. Staatssecretaris Dijksma zei vandaag dat ze het toezicht op slachterijen... drastisch wil verbeteren. Ze benadrukt dat goed toezicht van belang is voor de voedselveiligheid. Het bestuur van schaatsbond KNSB treedt niet samen met... van voorzitter Doekle Terpstra af. Dat hebben de bestuursleden vanavond gezegd op de ledenraad. Ledenraad keurde het vertrek van Terpstra goed. Terpstra diende vrijdag zijn ontslag in... nadat Sven Kramer en andere schaatsers hadden gezegd... dat Terpstra en de andere bestuurders niets voor de topsport doen. Terpstra lag eerder al onder vuur... door de keuze voor Almere als locatie voor de nieuwe topschaatshal. Het weer van achterkans op nevel of mist. Overdag vrij zonnig, maximaal 27 graden. En de dagen daarna wordt het nog ietsje warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Een heel uur lang gaan we het op de radio hebben over geschreven media. De vraag aan u is namelijk wat uw favoriete opinieblad is. U kunt bellen met 0800 1121 of mailen naar kazaluna.ncrv.nl. Vorig uur hadden we de hoofdredacteur van Elsevier te gast, Arendo Joustra... in verband met de hj schoollezing van premier Rutte... waar veel over te doen is geweest. Nou bestaat Elsevier natuurlijk al hartstikke lang. Het is een sterk merk, het heeft veel vaste lezers... en als opinieblad gaat het ook nog steeds goed. En zoals Joustra zei van een Elsevier-artikel... kenmerkt zich doordat het nuchter is, objectief... en de feiten zijn ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk wat, wat Elsevier is. En ik zei ook van het is vaak een blad met een wat tegendraadsere mening. Nou, ik wil graag van u weten welk blad uw favoriete opinieblad is. Uh, de onmisbaarheid van de Donald Duck voor menig man Die staat buiten kijf... dus daar hoeven we het denk ik niet uitgebreid over te hebben. Het gaat me echt om opiniebladen en bijvoorbeeld ook achtergrondkaternen van kranten. Uh, de Groene, Vrij Nederland, HP De Tijd, misschien De Humo. Uh, kijkt u meer naar buitenlandse opinietijdschriften, Newsweek of The Economist? Of zijn er verdiepende katernen van de dagbladen, dus Fonk of NRC Weekend... voor u het belangrijkste? Uh, laat het weten. Uh, ik wil ook weten welk verhaal voor u nou in een, in een opinieblad of een krant... de eye-opener is geweest de laatste tijd. Hoe belangrijk is zo'n opinieblad voor uw beeldvorming? Voor de duiding van de zaken die spelen in de wereld? Welke schrijvers, welke verslaggevers en verhalen spreekt u dan het meest aan? Wat is de eerste pagina waar u stevast naartoe gaat op het moment dat hij weer op de mat ligt? Een commentaar, een column, een verdiepend interview? Laat het weten op 0800 1121 of mailen naar casaluna.ncrw.nl. En als u nou heel lang abonnee bent, dan moet u natuurlijk zeker even bellen. Want dan is het blad kennelijk voor u onmisbaar. En willen we natuurlijk graag weten waarom dat zo is. Mocht u uw verhaal nou in 140 tekens kwijt kunnen... twitter dan met hashtag Casaluna. Maar bellen vinden we het leukst, 0800-1121.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 Ik altijd van Raccoon. Deze kwam uit 2005, het nummer Laugh About It. Ik wil graag van u thuis weten wat uw belangrijkste en favoriete opinietijdschrift is. En dat heeft te maken met het feit dat we Arendo Joustra, de hoofdredacteur van Elsevier, afgelopen uur te gast hadden. Elsevier had gisteren die hj schoollezing uh, georganiseerd, waar premier Rutte zijn toespraak uh, deed. Uh, gaf. En daarom wil ik graag van u weten welk tijdschrift wil u altijd lezen. Omdat u zegt van dat geeft me nou echt helderheid, geeft veel inzicht in wat er allemaal om ons heen gebeurt. Of het heeft bepaalde onderwerpen die u belangrijk vindt. Uh, bepaalde interviewers of verslaggevers uh, waar u favoriet van bent. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen mag uiteraard ook. Casaluna.ncrv.nl. En twitteren met hashtag Casaluna. Henk heeft gebeld met 0800-1121. Goeienacht Henk. Goeienacht. Uh, mijn favoriete opinieblad is uh, de Maarten. De Maarten. Uh, ja, Kijk eens aan. Uh, van Maarten van de welbekende Maarten Rossen die iets te vaak soms op tv komt, maar... maar dat ja, wordt nu weer wat stiller, heel... hè? De slimste mens is voorbij. Daar zat hij natuurlijk als jury uh, uh, in. Nou ja, ik had het meer over dat hij ook bij Clever uh, van der Brink uh, ja, aanzat. Ja. Ja. Iets uh, te aanwezig soms, maar het is wel een geweldige uh, opinie. Ja, hij maakt een heel mooi opinietrat, zeg maar. Ja. Want, en dat vind wat... ik toch wel. Wat is er mooi aan, of voor jou ook inhoudelijk interessant aan? Uh, hij gaat echt diep in de materie uh, politiek, economie. Uh, ja, hij is, uh, Ik mag een beetje reclame maken, maar het nummer van september, oktober is over Prinsjesdag. Special. Mm -hmm. heeft hij heeft zijn eigen troonrede. En je weet een beetje. maar hij is natuurlijk een superbegaafd uh, spreker, dus ook schrijver. En uh, ja, hij kan echt fantastische verhalen, met zijn uh, redactie natuurlijk... En, uh, Vaak uh, hele aantrekkelijke uh, mensen die ook in het blad verschijnen dan. Ja, ik denk altijd bij hem, je moet hem horen. Want dat, dat, daar zit ook wel een hoop nou, maar, humor in ja, als je hem, raar, dat brommeren van hem. Nou, ik moet wel zeggen dat zijn stemgroep wel doorkomt in zijn teksten. Ik bedoel, uh, uh, hij is zeer duidelijk en uh, niet dat hij echt iets wil uh, mensen wil aanbreiden. Maar hij wil gewoon echt een, uh, zijn mening is duidelijk, niet dat hij heel links is of zo, maar... Uh, het is een heel ja, fijne uh, leesstof, vind ik. Ja. zelf. En in het, het afgelopen nummer, want ik begreep dat ze ook een zomerserie hadden over uh, hardnekkige misverstanden die ontrafeld worden. Heb je die ook gelezen? Jawel, ja, het is, uh, komt één keer in drie maanden uit zo'n beetje. En, uh, maar hij heeft ook wel wat specials. Er komt bijvoorbeeld uh, ook uh, Midos Dekkers of een Maart het Hart. Of, uh, allerlei personages komen voorbij. Uh, hij gaat ook de cultuur in. Ja, dit is niet alleen maar uh, mopper op uh, de VVD of PvdA of zo. Hij stelt natuurlijk wel een PvdA, maar uh, het is heel breed en het is heel aantrekkelijk om te lezen. En ook zelfs familieleden van hem die ook uh, uh, over bepaalde zaken schrijven. Uh, uh, het is heel, uh, ook Paul Snabel met een column en uh, Max Westerman. Ja, ja. ik, ik maak wel een beetje reclame nu, maar het is een zeer aantrekkelijk blad... Uh, om, om, om blad, ja. Maar merk je ook dat het dat het jou dat je er anders over gaat denken, of dat het jou meer kennis geeft, nou, inzicht geeft ja. in dingen? Nou, ja, eigenlijk iedereen wel eruit. En dat geeft wel dat we ja een beetje tot tot, tot op ontdenken. Ik bedoel, in deze sombere tijden, brengt hij ook wel dingen te spraken die ja de economie gaat het wel zo slecht, moet er wel zo somber zijn over armoede en over dit en over dat. Het is ook wel een beetje, nou. Een, gewoon oh, de mensen laten nadenken over zaken en ja. over... Uh, ja, uh, komt ook altijd een beetje somber over. Maar eigenlijk is hij een hele positieve man. Ja, he? ja. Oh, hij, uh, kijk, dat, uh, vergeet die zwarte trui en dat, dat was sombere uh, gelaat van hem. Het is op zich een hele... Uh, ja, denk ik denk ook ergens al een positivist. Je, ja, en hij relativeert op, volgens mij ook wel veel, hè? Ja, maar dat, dat vind je ook wel in het blad. Maar uh, goed, Elsevier en uh, dat soort bladeren, ook fantastisch, maar... Ja, de maart is ook wel een begrip, denk ik, aan het worden, denk ik. Ja. Hopelijk. Maar als ik, als ik bedenk wat voor invloed het op jou heeft, dan, dan maakt het jou eigenlijk minder somber. Het geeft jou wat meer vertrouwen voor de toekomst. Nou, ik moet altijd wel. Ik, ja, heel veel mensen, misschien, ergeren zich aan die man. Maar ik vind het altijd. Ja, ik, ik, ik hou van dat soort figuur. Hij is gewoon totaal zichzelf. En ja, superberaaf, spreker. En. en... Ja, ik vind het geweldig. En ik kan niet genoeg van hem krijgen. En dat aankoop ik ook graag. Uh, ja, ik maar kan die eigenheid, die zie je ook terug in, een, die zie je terug in het blad? Dat, nou, zijn stemgeluid worden dan niet. Maar eigenlijk lees je door de zin door wel gewoon dat, dat brongeluid. Ja, dat, dat, dat, dat, <laughs> dat hoort er gewoon doorheen. En het is gewoon, ja... Nou, ik weet heel veel mensen toch kopen denk ik zo, hoor. Ik, bedoel, ja, uh, ik heb geen idee wat de oplaag is. Maar het is één keer in de drie maanden hè, dat, het, uh, dat het uitkomt. Ja, zo ja. rond het ja, kwartaal... Dan, uh, maar Heb je, je echt een abonnement standart, of uh, losse cijfers, losse... uh, Ik kom het dan klein. zelf los, ja. ik bedoel, ik zou, maar ik bedoel, uh, maar ja, iedereen komt wel in voor. Ik bedoel, uh, opinieschrijvers en uh, ja, zo'n beetje uh, politici en uh, hij is niet zo van, uh, ja goed, maakt heeft wel ingangen, denk ik. Ja, dat zou ongetwijfeld ja, het wel. Ja, moet wel ja, op tv af en toe, moet je ook wel een beetje denk ik van joh, laat het een beetje ook... Uh, is het toe, ja, dat is net toen, much, zei je al, te... ja. Toen een en, beetje. Henk lees je ook andere, andere opiniebladen of uh, alleen de Martin? Nou, Vrij Nederland uh, las ik wel, maar uh, daar ben ik een beetje van uh, ja, goed. LZ4, uh, dat soort bladen, maar ja, goed. Maar waarom ben je een beetje teruggekomen op Vrij Nederland? Ja, een bepaalde dus Ja, ik weet niet. Het, het, het, ik ik ja, dat, alles altijd zo zijn. Het, het, het, het heeft bepaalde inhoud, ja. De volkshand bevalt me ook niet meer op. Dat is wel een krant, natuurlijk, maar dat, uh, ja, dat, dat, dat kan zo gebeuren. Maar hè? probeer eens uit te leggen waar dat dan ligt? Is de onderwerpkeuze nou, of de, de, de, de meningen die erin staan? Ja, de meningen, ja, goed. Vrijdelen, ja, ik had zo'n situatie. Ik nou dat is vrij aantrekkelijk. Maar op een duur, ja, gaat het een beetje vervelen. Ja, ik weet niet, dat is mij vaak persoonlijk hoor. Ik bedoel, dat is. Uh, het is op zich natuurlijk een goed merk natuurlijk, uh, Vrij Nederland, maar, mm -hmm. en Els is hier ook, maar ja, goed, de, de maart trekken op, op zich opeens meer, ja, ja. Dat, dat soort platen. Dus. Maar dat zou dan over een jaar weer anders kunnen zijn bij jou? Nou ja, ik denk dat ik wel een ben in, in zo'n plat als maart. Dat is gewoon een beetje, maar goed, dat heeft natuurlijk de naam links te zijn, maar dat is niet zo. hoor. Hij laat ook gewoon vele VLD'ers als uh, bijvoorbeeld een, een, een, een, een, een aangaatje of boekenstein komt dus voorbij, of een... Uh, uh, leuk stuk over de houtgoed, ook over de NL van vroeger. Uh, het gaat ook juist over de historicus, dus daar ben ik ook zeer geïnteresseerd ja, hoor. dus ja. Het is voor vele, uh, voor vele mensen zeer interessant, lijkt mij. Nou, leuk. Henk, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, bedankt. Fijne dag. nacht nog, hè? Dag hoor. Oké, okay, dag hoor. Ja, september, oktober is een hele special over Prinsjesdag van de Maarten. Nou, ik denk dat de meeste opiniebladen uitgebreid op Prinsjesdag uh, in gaan zoomen. We al Jouwstra ook zeggen van uh, nu deze Elsevier die er ligt... Uh, is minister Dijsselbloem uh, het object wat uitgebreid besproken gaat worden... en uh, beschreven gaat worden. Wat is nou uw uh, favoriete opinieblad? Welk blad vindt u belangrijk om te lezen? En waarom dan? Gaat het om de onderwerpen? Of zijn het de mensen die schrijven? Gaat het om de mening die erin verkondigd worden? Of zijn Zegt u van, nou als ik dat heb gelezen, dan, dan weet ik eindelijk echt hoe het zit. Ik wil het graag horen. 0800 1121 is het telefoonnummer. ncrv.nl. het mailadres. En twitteren kan natuurlijk ook nog steeds gebruikt. dan hashtag Casaluna. Marjan Propstra, die uh, twitterde al. Um, sowieso leuk om te horen. dat ze het fijn vond om uh, uh, de hoofdredacteur van haar favoriete blad namelijk Elsevier, te gast bij het favoriete radioprogramma... namelijk Casaluna. Nou, dat horen wij natuurlijk uh, graag. En de reden waarom zij zegt... van ze vindt ook vooral Elsevier nuchter en objectief... en dat mag je van een lezer ook verwachten... of als lezer ook verwachten van een uh, opinieweekblad. Bent u het helemaal niet met haar eens? Zegt u, die Elsevier vind ik niks. Voor mij is het Vrij Nederland of De Groene of uh, een heel ander blad. Laat het dan nog eventjes weten. Ook via Twitter of dus via 0800-1121.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 Erasmo Carlos met Cachaca Mecanica. Ook hartstikke Braziliaans, volgens mij. Net als de muziek van Arendo Joustra. in het eerste uur was ook een Braziliaanse. Carmen Miranda, overleden zangeres die daar ook razend beroemd was. Goed, daar hebben we het nu niet over. We hebben het over opiniebladen. Uh, zeker nu, kan ik me voorstellen, politiek, de crisis, de naderende Prinsjesdag... en alle bezuinigingsplannen die bekend worden gemaakt. Maar ook de situatie in Syrië, die natuurlijk ontzettend complex is. Welk blad geeft u nou daar helderheid over? Want u zegt, van daardoor begrijp ik de dingen beter, wordt het inzichtelijker... en daar kan ik ook makkelijk mijn mening op baseren. Wat is uw belangrijkste bron dus voor informatie qua opinieblad? 0800 1121 is uw telefoonnummer casaluna.ncrv.nl uh, Het mailadres, David Jong, die vindt vooral De Groene Amsterdammer top. En uh, Roelie, die hebben we nu aan de telefoon, die leest maar liefst ja. drie opiniebladen. Goeienacht. Ja, ik lees De Groene, en ja? Vrij Nederland, en maar ook Elsevier vier. Okay. En, dat, en eigenlijk ook nog de Haagse Post, maar dat bestaat nauwelijks nog meer. Nee, ja, inderdaad. Maar het, ik lees het dus ingesproken, want ik kan het niet meer zien. Maar ik denk dat ik wel bijna alles van die, die drie uur per opinieblad, geloof ik. Nou, dat is behoorlijk veel, hè? Ja? ja. En welke spreekt uh, je het meest aan van die drie? Nou, eigenlijk, ja... Ik hou eigenlijk het meest van de groene. Ja, en waarom? Nou, die essays vind ik heel goed. Ik vind het heel doordacht. Het, het gaat over. Het gaat toch ietsje dieper in dan alleen maar het nieuws. Ik ben het lang niet altijd met de, de journalisten eens, maar dat vind ik zelf prettig. Want dan neem ik weer een andere. Ik lees dan de Elsevier vier, denk ik. Oh ja, toch een andere invalshoek. Ja. Yeah. En Vrij Nederland. Nou, daar heb ik diverse keren dat ik dacht... nou, dat moet ik maar niet meer lezen. Want dan erger ik me af en toe verschrikkelijk aan... dat uh, dit eerste item... dat heet dan uh, De Week, geloof ik. Ja. Van Sanders Daar erg ik me heel vaak aan. Waarom dan? Nou, ik vind het ontzettend uh, be bevooroordeeld. Dus je, weet, je weet gewoon... als je begint te lezen en je hebt, weet waar het over gaat... hoe ze... Uh, nou ja, wat het eindconclusie al zal zijn. En dat klopt bijna altijd en dat is iets wat mij irriteert. Okay. Heel, uh, ik vind het eigenlijk gemakzuchtig. Maar kan je het eigenlijk overslaan als je het voor laat lezen? Hoe werkt dat? Ja, ik kan alles over. Ik kan even navigeren. Ik heb zo'n apparaat. Oh, en dan, okay. uh, dat is fantastisch hoor. Maar nee, ik, ik, ik worstel me er doorheen, omdat ik, <lacht> dat is niet te gemakkelijk <lacht> maar, bent, maar, maar waar Waarom ik, doe uh, je dat jezelf aan dan, Roelie? Vraag ik me af. Nou, kijk, als het te erg wordt... Hè, <lacht> Dan niet. Maar ik vind het ontzettend prettig om die drie bladen te hebben. Ja. Ik lees ook nog de NSC en de, de Volkskrant. Dan denk ik, nou, dan kan ik zelf een oordeel maken. En dan. Het is soms echt frappant dat je al weet, oh, dat blad gaat er zo over schrijven. En dat blad is wat genuanceerder. En uh, dat vind ik zelf ontzettend prettig. En als je het nu over de politiek hebt en hoe dit kabinet het doet, welke, welk opinieblad ligt dan dichtst bij wat jij ook vindt? Nou, het, gra uh, het grappige is dat ik soms in Elsevier denk van, oh, daar zullen ze wel zo over denken. En meestal is dat zo. Maar af en toe is het totaal paradox paradoxaal. Ja. Dan is het, het helemaal tegengesteld. Dan denk ik, nou, en dan lees ik het nog eens. En dan denk ik, ja. Want wat hier Noyous daar zegt, dat moet ik wel toegeven. Er zijn toch wel hele goede feitencheckers. En... Uh, Laat ik zeggen, de valse sentimenten die je heel vaak hoort over een onderwerp. Uh, nou, laat ik Heb je zeggen, het milieu, het milieu bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik vaak ongelooflijk gepaard gaan met vals sentiment. En dan hoor ik nog eens de cijfers en de argumenten. En denk ik, ja, ja. Nou ja, maar waar, maar waar ik ontzettend van hou is bijvoorbeeld. Dat wil ik nog even zeggen. Dat is de column van Steven Sanders in Vrij Nederland. Eigenlijk heb ik hem daar nog voor, moet ik zeggen. Ik vind hem namelijk ontzettend goed. Dat is nou iemand waarvan ik denk, hij loopt niet met de meute mee. Hij is heel kritisch. En ik vind dat hij fantastisch schrijft. En Dat is mijn, mijn uh, favoriete column, columnist eigenlijk. Ja, waarom schrijft hij fantastisch? Nou, wat ik zeg, hij, hij loopt nooit met de, met de meute mee. Dus ook niet met de meute van Vrij Nederland. Met geen enkele meute, vind ik. Ik vind dat hij heel autonoom denkt en schrijft. En zo, zo spreekt hij ook op de radio bij, de, bij Theodor Holman, daar in Oba Live. Hij, denk ik, heerlijk. Wat een, wat een prettig zelfstandig geluid. En uh, hij, hij, hij houdt ook van een bepaalde zelfspot. Dus hij spaart zichzelf niet. En is die uh, filosofisch? Die ook. Ja? Ja, en hij, hij, is, hij is heel intelligent. En hij is op de hoogte van ontzettend veel dingen... maar weet het op een manier te brengen wat mij heel erg aanspreekt. Ik vind het heerlijk om hem te lezen. Okay. Dus de ja, kolom nou ja. van Stefan Sanders. Voor het, het andere mening is het Elsevier. En de groene vooral vanwege de essays. Ja, ook ja. voor de meningen. Die, er staat zoveel in. Ik bedoel... <laughs> Ik is niet alleen maar de S7, de groene. Ben je de hele dag ongeveer aan het uh, laatje nee. lezen? Nou, ik lees wel heel veel. Ja, dus ik, moet ja. ook, ik moet ook mijn boeken nog lezen natuurlijk. En <laughs> ik moet ook nog wandelen. En ik moet ook nog van alles doen, toch? Geweldig. Je hebt er druk mee. Ja. En dan ook nog gebeld even met Kazaluna. Fijn jullie. Nou loonie. ja, dat heb ik maar eens weer gedaan. Dank okay. je wel. Alsjeblieft. Dag. Fijne nacht nog. Slaap lekker ja. voor straks. Dag. dag hoor. 0800 1121. Uh, als u ook wilt vertellen over uw leesgedrag. Als het om de opiniebladen gaat. Wie, uh, wie of wat is voor u belangrijk. Het kan natuurlijk gaan om. Uh, nou, Wat we net Roelie hoorden zeggen. De columns van uh, Stefan Sanders. Die daar is ze erg weg van. Zijn manier van denken en zijn manier van schrijven. Die spreekt daar erg aan. Of dat het gewoon gaat om de onderwerpkeuze van bepaalde bladen. Of het links- of rechts georiënteerd is. Of juist op feiten gaat. Of meer de meningen gaat. Ik wil het allemaal van u weten. Laat het eens horen aan ons. Paul heeft ook gebeld 0801. 1121 1 2 1 Paul, goeienacht. Uh, goeienacht. Een blad wat ter is, inmiddels, hè, geloof ik, wat jij las. Ja, ja. dus uh, Opinio heette dat blad. Ja. Het is, uh, het is al een paar jaar, uh, volgens jaar volgens mij dat het niet meer is, toch? Ja, dat klopt. Dat is, uh, ja, ze kwamen in een of ander conflict uh, terecht met uh, een artikel waarin, ik geloof, Bart Spruit, uh, rol Bart Spruit. in de naam van Paul ja. uh, uh, Kende. Peter Balkende. En uh, ja, die was toen dermate beledigd, op zijn tintjes getrapt... Uh, ...dat hij uh, zeg maar uh, de landsadvocaat uh, in heeft gezet... ...om uh, het blad, uh, hoe heet dat, uh, tegen het blad te procederen. En die heeft ook meteen erbij gezegd dat het helemaal uh, tot een uh, bodemprocedure zou gaan... En uh, dat kon eigenlijk het blad financieel niet uh, trekken. En toen, heeft, uh, ja, toen is het zullig gegaan ja. eigenlijk. Ja. Ja. Waarom en, was het blad uh, voor ja, jou belangrijk? Opvalt? Nou, uh, het is wel een uh, belangrijke denkrichting in feite. Hè? Uh, ik geloof, ze noemde zich linksconservatief uh, of iets dergelijks. Ja, het was wel weer links georiënteerd, hè? ja ook in ieder geval er zaten mensen in met een linkse achtergrond hoewel het dus uh, ja goed uh, hoewel het toch ook wel uh, een beweging was eigenlijk ja toch een beetje van links naar conservatie. ja Jaffe Vink die maakte er onderdeel van uit van trouw onder andere ja, ja. ja. ja. en de oud dus, directeur uh, van de Groene Amsterdammer was er ook actief volgens mij ja je mij. Weet het dan al beter als ik dus <laughs> ja <laughs> nee goed daar zaten zo uh, best wel uh, verscheidenheid aan uh, mensen in en daar zat toch wel uh, ja, enig uh, denkpotentieel in die Kinnigin, of hoe die heet. Uh, ja. ja, Andreas Kinnigin. Ja. Uh, ja, die zat er ook bij en zo. En uh, ja, het was toch iets uh, waarin zo werd nagedacht over uh, discussies die in die tijd nog al speelden en die daar ook uh, ja, wat meer intellectuele inhoud aan wouden. En Wat waren dat de discussies? Denk, Want we hebben het over zo'n vijf jaar geleden. Wat waren vooral de verhalen die nou, u dan ja, interesseerden? Het ging met name over... Uh, ja, immigratie dan toch. Hè. Dat was een belangrijk onderwerp. Uh, Islam was ook een belangrijk onderwerp. En dat waren... Ja, nu zijn dat min of meer... Uh, discussies die... Ja, min of meer beslecht zijn. Ja. In die zin van dat... Uh, Ze spelen nog steeds ja, wel, maar minder prangend. Ja, nou, iedereen... Dat, uh, uh, dat dat niet geheel uh, zonder uh, gevaar en risico is. Om het zo met maar het wordt wel anders over geschreven en... tegenwoordig, hè? Volgens men mij. heeft gewoon... Uh, hoe bedoelt u met anders? Nou ja, minder, het is minder beladen nu, denk ik. Nou, uh, ik denk min of meer van... Uh, de discussie is beslecht en nu vinden de, uh, de verliezers van de discussie het niet meer interessant om het daarover te hebben. Ja, ja. En dat vind ik ook wel weer een beetje de dood in de pot. Want uh, ik denk dat het uh, best wel uh, belangrijk is om over... Uh, ja, uh, immigratie en uh, dergelijke, om daar toch uh, blijvend over na te denken. Ja, want het is wel een verschil. We hadden het over dat het, inderdaad, ik zei eerst links, nu zou links conservatief. En dat klopt volgens mij meer, want ik, ik zit ook even nu op internet te kijken. Als je kijkt wie eraan meewerkt, was Ayaan Hirsi Ali, Frits Bolkestein, die had bijdragers, Afshin Elian. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal meer, Bart van ja, noemde je zelf Ook eerlijk gezegd, dat die even ooit een discussie en Het gehad. waren wel grote namen allemaal, hè? Het dan modaard, ja, best wel. Van het, was helemaal ja. Geen, het was geen dom blad of zo. Nee, en, nee juist niet. En ik, nee. Uh, wat ik wel uh, jammer heb gevonden is dat uh, zeg maar kijk uh, de rest van de, van de pers, om het zo maar te zeggen, die hebben zich totaal niet uh, verweerd tegen het feit dat uh, opinia, opinio in feite de nek werd omgedraaid. Ja, ja. Ja. Ze vonden het eigenlijk wel best zo. Ja, ik, ik kan me dat niet meer herinneren hoe dat is gegaan, maar... Ja, in ieder geval ze deden hun mond er niet over open. Oké. Okay. Ja, dacht dachten weer een okay, concurrent minder waarschijnlijk. Uh, misschien speelt dat ook een rol. Omdat uh, het is geen vetpot ja. in ja. het tijdschrifteland natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, als de, ik, ik vind toch wel dat, dat uh, de, ja, de vrijheid, de persvrijheid en de vrijheid van meningsuit uh, uiting toch wel sterk raakte. Want uh, ik vind toch wel. Uh, van belang dat bepaalde standpunten ook uh, uh, ja, niveau mogen ontwikkelen om het zo. maar te zeggen ja. dat, dat, uh, dat je dan niet alleen afhankelijk bent uh, van een paar uh, politici die uh, wat dingen roepen maar dat ook je die duiding en analyses erbij vindt. krijgt. Ja, en dat er ook wat breder en vrijer over gedacht kan worden. Wie, uh, en dat dat ook in samenhang met andere thema's bijvoorbeeld ook weer uh, bedacht kan worden. Wat lees je nu nog, Paul? Wat ik nu nog lees? Uh, ja, ik heb nou net toevallig het boek Het heilige van Rudolf Otto gelezen. Oké, okay, neem ik het boek qua niet, opiniebladen? Ja. ja, niet zo gek veel. Hè. Niet veel meer? Ik, uh, nee. ik uh, wat wel leuk vindt of wat ik wel nog alles inlees. Maar ook niet alles moet ik zeggen. Dat is uh, volkskrant. Daar hebben ze zo uh, op de website uh, opinie. Ja. ja, daar staat wel eens wat leuks tussen. Ja, ja. En uh, natuurlijk ja. ook zelf uh, in de bijlage in de krant. Dankjewel voor het bellen Paul. En een goede nacht verder. Okay. Dag hoor. Okay. Opinio in de maart hebben we dus al gehad. Nou, we kregen al een tweet over uh, Elsevier. Maar iemand anders die tweet het juist van nee, geen Elsevier. Wel De Groene en De Gelderlander. En dan vooral vanwege het Nijmeegse nieuws. Daar komt diegene kennelijk vandaan. En trouw online voor het Wereldnieuws. Maar die kijkt vooral veel via internet. En leest veel via internet. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind het leuk om het juist over die geschreven. Uh, gedrukte pers nog te hebben, dat je zelf dat opinieblad in je handen hebt en lekker doorheen kunt bladeren. 0800 1121 of Casaluna@ncrv.nl. Welk blad leest u wekelijks of maandelijks als het elke maand uitkomt en hoe belangrijk is het voor u om te begrijpen hoe het zit in de wereld en uw mening daarop te baseren en welke inzichten heeft het u allemaal gegeven. Dan wil ik graag nog het komende half uur met u over praten. It was hitting me 1986, altijd fijne jaren, 80 muziek. Wax met Right Between The Eyes. Wat is uw favoriete opinieblad? Daar praten we over. Zodat even met de technicus herinneringen op te halen. Hij zei, ja, ja, de blauwe geruite kiel van Vrij Nederland. De kinderpagina's van destijds die in Vrij Nederland stonden. Met de... On in ieder geval Karel Eikman, die als redacteur werkte voor uh, de Blauwe Ruiten Kiel. En daar stonden ook dichters in. Uh, Ted van Lieshout werkte daaraan mee. Remco Eckers werkte daaraan mee. Nou, dan gaat bij veel mensen waarschijnlijk een lampje branden. Het is eigenlijk best zonde dat dat helemaal niet meer uh, bestaat, hè, die kinderpagina's. Volgens mij zitten ze in ieder geval niet meer in, uh, in Vrij Nederland. Maar goed, welk blad leest u nu? Wat is belangrijk om uw mening te vormen? Nu zegt die visie, die mening, daar ben ik het ook mee eens. Of daar ben ik het juist niet mee eens. Maar daardoor houdt het mijzelf scherp. Dat... Uh, hoor ik graag nu van u in deze Casaluna. Mail ik dan nog kazaluna.ncrv.nl En Willem van Spijker uit Den Helder, die heeft gebeld. Goeienacht. Goeienacht, met Willem van Spijker uit Den Helder. Wat leest u? Ik ben, ik ben een, uh, een liefhebber van uh, het lezen van het blad Elzevier. Kijk aan. En uh, dit, deze week is, uh, is er ook weer een geweldig artikel ge geschreven... over de nieuwe CEO, dat is... Uh, Chief Executive Officer. Ja. Uh, een geweldig leuk artikel over, een mening over hoe uh, groot uh, industriële uh, in de managementpositie uh, toch anders doen dan uh, mensen van 20 jaar geleden. Dat uh, heeft me, dit is mij opgevallen. Ik heb er heerlijk van genoten. En, wat, en hoe is de nieuwe CEO dan? Nou, die. die even kijken hoor, hoe kan ik het snelste. Uh, Zeggen die Wat heeft u het lijst... meest verrast erover? Laat ik het zo vragen. Wat zegt u? Wat heeft u het meest verrast over het artikel? Nou, kijk, we zijn natuurlijk allemaal de, de tijd, het tijdperk van de verhoevens en de, van de Rijkman Groenings voorbij. En uh, dit artikel gaat erover... nee, de moderne uh, nieuwe bestuursvoorzitters. Die, uh, uh, dat zijn mensen die luisteren... Ja. samen met anderen het willen doen... En uh, wel het voortouw willen nemen. Ja, ja. Ja, dat is toch mooi? Ja, Nieuwslag nieuw managers eigenlijk. Nieuwslag nieuw CEO's. Ja. En dat is uh, de moeite waard om het te lezen. Ja. Is, het, is het sowieso het vanuit dacht. bedrijfsleven dat u het meest interessant vindt voor Elsevier? Uh, wat zegt u? Is het sowieso de verhalen over bedrijfsleven of onder ondernemen, over ondernemen, wat u het belangrijkste vindt? Ik ben gepensioneerd, hoogleraar. Bedrijfskunde, management en organisatie. Kijk, dus daar dus ligt wel dat, uh, een, uh, een interessegebied van u. Ja, maar, ja. Ja. Het, maar het blad uh, Elze 4 is, uh, uh, is niet alleen in dat opzicht uh, uh, aangenaam hoor. Het is een, een geweldig blad om te lezen. Ja, Arendo uh, Joustra zei... Uh, ik begrijp dat u niet de eerste uur heeft kunnen luisteren... maar we hadden de hoofdredacteur van, uh, van Elsevier te gast. En die zei, bij ons gaat het vooral om... dat het nuchter moet zijn, maar dat de feiten moeten kloppen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat, en dat denk ik, ik ben met een discussie bezig... met iemand die nogal filosofisch uh, over... Uh, de, de chief executive officer wil schrijven. En ik denk van, ja, dat kan wel zo zijn. Maar uh, ik... Laat de feiten maar eens spreken. Ja, ja. En dan, dan wordt het anders wanneer je filosofisch uh, over dit onderwerp gaat beginnen. Ja. En dat is dus ook wat u aan Elsevier aanspreekt. Dat het gewoon helder is geschreven en ja, zegt waar het op staat. Ik, dat, dat lijkt ja. mij wel, ja. Bent u het er vaak mee eens ook, wat er staat? Uh, nou, het zijn meningen. Ja. En uh, soms ben je met iemand zijn mening eens. Kijk, wetenschappelijk uh, kun je het niet uh, verklaren. Uh, het is een mening en ik ben het soms, denk van nou, dat denk ik ook. Uh, en soms denk ik nou, nee, dat geloof ik helemaal niet. Alleen wetenschappelijk is er niks klaar, dus nee. ben je nog niet verder. Nee, maar je kunt soms volgens mij iemand lezen waarvan je denkt: Oh, wat, ik zit op, helemaal op dezelfde golflengte met zo iemand. Altijd begrijp ik diegene ik ben het er altijd mee eens. Ja. En dat het ook je eigen mening op die manier vormt. Ja, dat komt zelden voor. Ja? Ja, toch? Nog niet. Nou ja, ik weet niet. We hoorden Roelie al zeggen dat zij een columnist van uh, uh, Volgens mij in Vrij Nederland heeft. Om ze zegt, ja, die, daar voel ik me altijd zo toe aangesproken. Dat klopt gewoon Oh, altijd. dat is wat anders. Ja. Nee, ik kan me helemaal aangesproken voelen tot uh, Frits Abrams of uh, uh, iemand anders in de NEC. Maar dat wilde niet zeggen dat ik zeg, van, oh, nou ben ik het helemaal met je eens. Nee, nee, nee. Maar als ik uh, dit artikel over de nieuwe CIA. In Elsevier uh, in leest En dan, dan zeg ik van nou, ik hou daar wel van ja. als ze zo over schrijven. Ja. Wat dan vond u trouwens van die uh, heeft u de lezing dan ook gevolgd die door Elsevier was uh, georganiseerd? De HS school lezing? De, de, de HS school, ik heb uh, de commentaren gelezen en ik heb uh, onze minister eigenlijk horen of gelezen, afzien gaan. U vond het en, niks? Uh, nou, hij heeft het niet gemaakt natuurlijk. Voor zover ik. Ik heb het niet gehoord, maar ik heb wel gelezen in de KNC Dat, uh, ja, hij, hij heeft het niet gemaakt. Het is geen. Uh, hij heeft daar gestaan als premier van ja, een verdeeld land. Dat was ook het idee, hè? Ja, nou, maar dat is toch erg? Nou ja, dat hij, is wel. Hij staat er niet als uh, de voorman van ons land. Maar hij weet ook niet wat hij mag zeggen, want de dag erop knapt een coalitie. Dus dan staat hij voor een verdeeld land. Ja, dat hij moet laveren goed. daartussen. Nou, dat is toch niet goed? Nee. Dat vond u niet, in ieder geval. Nou, dat vindt u toch ook niet? Ja, dat is het fijn, hè? Dat, voor mij dan, uh, dat ik u aan het woord laat. Ja, nee, maar. <laughs> ja, ik, dat geloof ik best, maar. Uh, voor een land kan het nooit goed zijn. als uh, mensen zeggen: nee, zo laten wij het maar half bakken houden. Dat nee. uh, gaat niet. Nee, het is nu wel de situatie, dat hadden we het in het eerste uur met Arenda jou ook over. Van jij ja, moet nu laveren, natuurlijk, met de PVDA. Waarmee in het begin eh, de vochten ze elkaar de tent uit. En nu moeten ze het samen doen. Ja. Dus ja, dan kun je nooit helemaal meer alles doen wat je zelf wil. Dan moet je toch die je compromissen kunt nog sluiten. En zeggen dat kan, dat kan nooit helemaal meer. Maar je kan ook helemaal nooit meer. Ja, ja, dat, is, dat, ja. Dat, dat, dat kan ook niet. Nee. Nee, als, ik, als ik zeg van ik zie iets zwart. En de ander zegt ik zie iets wit en na uh, een minuut onderhandelen... zeggen van nou, dan laten we het maar allebei grijs gaan zien. Dat gaat niet. Nee, dat gaat lang niet altijd. Nou, het is nee, het ook de wordt, vraag... Uh, hoe lang dit het gaat? najaar wordt het mooi. Uh, wordt het bal. Ja, dat uh, zijn veel mensen die dat inderdaad voorspellen. Ja. Dank u wel in ieder geval. Goed. Dat is me goed ook. Meneer Van Spijker, dank u voor, uh, voor uw okay. uh, belletje over de Elzevier. En fijn dat u uh, een goed programma heeft. Dank u wel. Okay. Fijne nacht hoor. Ja. Dag hoor. 0800-1121. Meneer Hoekstra, nacht. Ja, goeienacht. Niet vier, maar wat wel? Ja, de Groene Amsterdammer. De oude, vroeger was het een krant. Ja. En kijk, toen was ik een jaar of twintig lang. Ik het zeggen, hoe ver gaan wij dan terug in de tijd? Uh, 46 jaar. Kijk eens aan. En toen kwam en het gewoon als korte. Een... Ja, ja. Uh, ja, Ja, ja, ja. En nu is het een, een uh, weekblad, ik betaal een tientje per maand, ja. dan heb ik vier bladen, dus dat is dus, dus een Rijksdaler. En dan heb ik een behoorlijk dik blad, vol met informatie en van verschillende kanten wordt het bekeken. Ja, het is een beetje links uh, intellectueel, maar ze, ze, het gaat niet om hun eigen gelijk, maar ze gaan dieper op de dingen in... En heel veel mensen krijgen een kans om iets te zeggen, hoe zij erover denken. Ja. En dat zijn dan veel, uh, niet alleen schrijvers, maar ook wetenschappers die uh, essays schrijven en dergelijke. Juist, ja. ja. ja. ja. ja. Wat, ik, heel, wat, ik vind het een heel goed blad. Wat zijn de laatste verhalen? Heeft u hem erbij? Heeft u hem bij de hand toevallig? Nou, even kijken hoor. we moet even kijken. Uh, nee, nou. Ik ben wel benieuwd waar u als eerst naartoe gebladerd heeft toen u hem kreeg. Dat, is, uh, dat gaat over, uh, over de grachtengordel. Hoe die <laughs> ontstaan is. Oh, kijk eens aan. Die een bestaan. Maar dan wat echt, het, het, het, het, de, de, hoe zeg je dat? De geografische grachtengordel, zeg maar. Niet de denkbeeldige. Nee, nee, juist. Ja, de geografische. Ja. Hoe dat is ontstaan in die tijd. En het is gewoon, uh, ja, er zit heel veel kapitalisme zit erachter. Van de EOC en dat soort dergelijke dingen. Leuk. Maar dieren en gifgaas, uh, peesten in Damascus. Ja. Ja, en en onderscheid als werk. je het dan over een situatie in Syrië hebt. Vindt u dan dat, dat um, de Groenen zich onderscheidt in de manier waarop ze daarover schrijven? Nou, ik lees er nu wel eens een, een Else vier, die kom ik dan tegen. Maar ja, ik vind de vind ik toch echt beter hoor. Maar kunt u uitleggen waarom Gelaten. dat is? Omdat ze. Even kijken, bijvoorbeeld bij Damascus. Dan laten ze heel veel verschillende mensen laten ze aan het woord. En daardoor moet je zelf meer nadenken wat jij vindt. Just, is dat het? Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ze geven geen mening, maar ze geven feiten. En dus je moet je eigen mening moet je vormen. Ja. Ja. Maar goed, en dat, dat vind ik belangrijk. Dat zei Rendo ook van, dat doet Elsevier ook. Ik meen, niet zozeer ook op die feiten zich heel erg richten. Ja, ik zeg niet dat het slecht blad is, maar. Ja. U heeft meer... Ja, de groene, die, die ligt me mee. Ja, ja. En dan wat, wat was het verhaal uh, in de top drie van u? Dus nummer drie, wat u heeft gelezen deze keer? Ik heb er al drie genoemd. De grachtenkorrel vind ik erg goed. En, en Syrië? Syrië. Uh, kijk, al Qaeda gaat het over. Oké. Okay. Dat zijn wel een beetje de belangrijkste. Het, het wordt goed allemaal uitgespit hoor. De schildpadden gaan naar huis. Dat gaat over uh, de Chinezen die hier allemaal uh, komen studeren. En uh, kijk, als je rijk bent, dan kunnen ze hier uh, naar Nederland komen en dan mogen ze hier blijven. Maar anders krijgen ze een beurs en dan mogen ze naar Nederland. Maar dan gaan ze daarna gaan, moeten ze weer naar China toe gaan? Ja, ja. oké. Okay. En, uh, kijk, uh, corruptie in Spanje. In de gaten tiert het onkruid. Dus, uh, Spanje heeft er een soort corruptie onder de politici. <laughs> ik, ik vind het vrij uh, eerlijk en open blad, vind ik het. Dat is voor u het belangrijkste. Eerlijk en open. Ja. En baseert ja, en u ook, ook uw mening daarop? Geen... Wat zegt u? Baseert u ook uw mening daarop? Uh, nou ja. ja, tuurlijk. Het heeft invloed op je mening. Ja. Ja. Je, je wilt kennis. Ik wil zoveel mogelijk kennis wil ik vergaderen. En dat, ja, dan moet je, dat, zelf moet je daar een medie, mening op vormen. Ja. Dan... Hier heb je ook nog een. Dat is een uh, sc. Uh, even kijken hoor. Van. Uh, het populisme verstoort de oude orde. Uh, even kijken. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp het wel. Het gaat over de politiek. Vroeger was die politiek was rustig en. Uh, ja, alles moest bekeken worden. En maar dat is op populiste. zich niet zo'n nieuw inzicht, toch? Ja, nou ja. Ja, nee, ja daar heeft hij ook alweer gelijk aan. Ja. Ja. Maar het wordt dus nu uitgespit. En, uh... Ja, dat is toch wel interessant. Ja. ja. Uh. Ik, ik, ik lees gewoon, ik lees het hele lezen. Bent u lees, er echt op geabonneerd want... of uh, koopt u de losse exemplaren? Nee, nee, nee. Ik ben er al op geabonneerd. Oh ja, dat zei u, niet. sorry. U betaalt een tientje. En, uh... een tientje per maand. Ja. En dat geldt een jaar. En uh, over een jaar dan moet ik uh, 15 euro betalen. Nou, dat is nog niet duur. Nee, doet u, dat doet u graag in ieder geval. Heeft u er graag voor over? Hoe ja. lang al? Hoe lang ja, ja. We, bent u al abonnee? Ja, ik ben net abonnee, gewoon een, oh, een half jaar of zo. Oh, echt waar? Nog niet zo lang? Kijk eens ja, aan. Dat nou. ja. Leuk dat u dan even de telefoon heeft gebakt om erover uh, te vertellen. De oh, Groene ja, Amsterdammer doe dus ah, voor meneer Hoekstra. Ja, ja oké. Okay. Ja. We hebben hem genoteerd, hoor. <laughs> bedankt ja, voor het bellen. Okay. Fijne nacht. Ja, u ook. Bedankt. Ja, dag. dag, hoor. Het is eigenlijk een, uh, een klein uh, kort lezersonderzoekje wat we even deze Casaluna hebben uitgevoerd. Hè. Welk opinieblad scoort het meest? Nou ik denk dat we niet echt één keuze kunnen gaan maken. Want we hebben tot nu toe de Maarten gehad. Opinio, dat bestaat weliswaar niet meer. Maar dat vond Paul wel het meest heldere uh, opinieblad als het ging om immigratie. En over de manier uh, uh, waarop er over de islam gespro gespro gespro gesproken en geschreven moest worden. En verder hebben we natuurlijk de Groenen al gehad. Vrij Nederland en Elsevier. Nou, als ik er nog eentje vergeet, de Maarten. En misschien is er ook wel een blad in het buitenland. Dat u zegt, uh, dat is voor mij eigenlijk uh, het meest interessant om mij mee daarop te baseren of om bijgepraat te worden. Omdat het weer op een andere manier tegen zaken aankijkt... dan uh, alleen maar de Nederlandse. Uh, wat hebben we dan? De Newsweek Economist. Dat zijn volgens mij wel twee toonaangevende bladen... waar u misschien wel eens in bladert. U kunt nog even bellen. 0800-121. I'm burning your bones And everything you do's a game When night comes in you're on your own You can say I chose to be alone Who wants to be right as rain? It's harder when you're on top Cause when hard work don't pay off and I'm tired Radio 1, Casa Luna. Ghislaine Plach. Dat is het nummer van haar uh, debuutalbum van Adele. Ride as Rain was het nummer. In het. Uh... Het album heette uh, uh, Nineteen. Inmiddels is al vele nummers meer uh, uitgebracht. En vooral mooie nummers, vind ik. Goed, we hadden het vannacht eens uh, over opinietijdschriften. Het is ook wel eens leuk om het daarover te hebben op de radio. Het uh, eerste uur hadden we namelijk uh, Arendo Joustra te gast in Casaluna. De hoofdredacteur van Elsevier. Gisteren was voor de vijfde keer de H.J. Schoollezing. Nou, nog nooit is daar zoveel aandacht voor geweest als dit jaar. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat uh, onze premier... Mark Rutte de lezing hield en uh, alle ogen waren gericht op het feit... of hij een veel visie tentoont of niet... Nou, We hebben uitgebreid met hem, met Arendo Joustra... besproken uh, wat hij vond van die lezing. Maar ook hoe hij uh, met zijn blad als Elsevier daarmee omgaat... wat belangrijk is voor Elsevier in de artikelen die zij schrijven. Hij zei het moet vooral nuchter zijn, het moet to de point zijn... en de feiten moeten kloppen. Dat is het belangrijkste. En daarom vroeg ik aan u, wat is nou uw favoriete tijdschrift... waar u uh, het liefst uh, uw mening op baseert interessante verhalen uh, in leest. En er kwamen al wel wat uh, verhalen voorbij. Er zijn ook nog wat mailtjes die zijn binnengekomen. Die pak ik er even bij. Even kijken hoor. Iemand schrijft... Ik weet niet wie de afzender is, maar een mailtje gestuurd... in ieder geval naar Casaluna NGV. De columnist is Siep Winia, wat hem betreft. Alleen, zegt hij, die hebben niet de toekomst. Want dat zijn waarschijnlijk de blogschrijvers die de toekomst hebben. Geen deadline, geen zakelijke hoofdredacteur in je nek. Je kunt dus je eigen gang gaan. En daardoor is er meer tijd en meer ruimte voor verdieping. En ook die feitencontrole. En ja, daar wordt toch wel veel waarde aan gehecht. Dat is uh, duidelijk. Rob, die sms ook nog of uh, mailt Rob Kloosterman. We hebben de Elsevier al vele jaren. En vinden het werkelijk een fantastisch opinieblad. Onder meer... De columns van daar is hij weer. Sibinia vinden wij zeer de moeite waard. Hij schrijft zelfs Siep for president kijk eens aan. Joshua Smit die heeft ook nog gemaild met uh, zijn favoriete opiniemaker dan in dit geval. Dat is niet zozeer een opinieblad, maar uh, Louis Theroux, zeg, die vind ik een briljante documentairemaker en een subtiele opinievormer. Hij komt objectief over, maar is dat zeker niet. Ik vind hem echt fantastisch. Hij heeft zo'n eigenwijs hoofd. Op de VPRO zendt veel uh, dingen van hem uit. Erg leuk. Bedankt voor de reacties. We houden het voor gezien wat Casaluna betreft en we gaan zo meteen uh, plaats maken. Voor de collega's. Wat Middel, hallo. Goeiedag. Wat gaan jullie doen straks uh, na uh, uh, twee uur? Nou ja, na Casa Luna heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat ik wel lekker kan gaan slapen. Dat doe ik meestal ook. Moet je niet doen. Alleen uh, uh, je op, moet aan de slag. Op, op dinsdag doen we dat niet. Nee, nee. we zitten propvol met nieuws. Volgens mij zijn we ook de enige nacht op Radio 1 die uh, het nieuws brengt in de nacht. Dus dat gaan we gewoon ja, vannacht doen. Ja, uh, de eerste twee uur met live muziek. Terugblik op de dag die is geweest. We gaan ja, het ik hebben zag over. Er zit alweer de... uh, aardig wat muzikanten te Ja, volgens mij, volgens mij, volgens mij staat het hier over een paar minuten weer uh, helemaal vol. Dan uh, mag het haardvuurtje uit en dan. Uh, dat uh, is zo leuk. He, dat, dat is jammer dat mensen dat nooit kunnen zien. Maar de meeste avonden. Want ik heb nu verschillende avonden wel Casaluna gepresenteerd. En op dinsdag is echt de enige avond dat je binnenkomt. en dat je denkt: wow, wat gaat hier allemaal gebeuren? Daar nou is de halve verdieping in beslag genomen door muzikanten. Yes, die Waar komen, komen ze spelen. Vandaan? Ze komen uit Amsterdam, maar oorspronkelijk niet. No Soyo heten ze. Nou ja. Je hoort het straks ook. Oh, uh, we gaan terugblikken op de dag. Dat doen we natuurlijk met Syrië, Heet en ja. zo in de Tweede Kamer vandaag het debat. Uh, en we gaan het hebben over de baard van Ronald Plasterk. De baard van Ronald. Is hier niet opgevallen? Ja. Wat, wat vind je ervan? Ja. Nou, ik, ik, het, het, het, het, het krijgt een George Clooney-effect. Ja toch? Een ja. Beetje grijs. Ook. Dat, is dat erg dat, bij ik, een man? Uh, ja, ik ben niet zo van de baarden. Ja, sorry. Oh. Ja, ik heb al een baard. Ik vind ja, dat ik het nou tegen je ja. zeg. Maar Ik ben niet zo van de baarden. Hm. Nee gewoon strak ja. geschoren of, of wel een beetje stoppeltjes. Ja, nee, ik zou toch ik ben meer van de strak geschoren. Ja. Ik zie nu ook Jeroen Chapkwa, die heeft nu ook een baard. Nieuwslezer van de NOS, de NOS Nationaal. Ja, dus ook bij onze minister mag je die wel. Ja. Oké. Okay. Hij luistert ook vast naar me. <laughs> nee, dat denk ik niet, hè? Dat hij dat luistert. Goed, in ieder geval alle reden om uh, te gaan luisteren naar jullie. Dank je wel. Veel plezier straks. Dank je wel. En wat doet Casaluna morgen? Helco Span, die zit hier dan in ieder geval. En daar heb ik het net gelezen en dan is het me weer ontschoten. Slecht toch? Uh, Helco heeft in ieder geval geen baard, dat kan ik je wel vertellen. Maar wel een hele luide stem. Zou het mij lukken om nog in de komende 40 seconden te vinden waar uh, Helco spannend morgen over gaat hebben? Nee, ik vrees het niet. Maar goed, alleen Helco is al de moeite waard om naar te luisteren volgens mij. Dus uh, zou ik dat doen. Wat mij betreft fijne avond en graag tot uh, volgende week. Blijf lekker luisteren naar Radio 1. Dag.